Vijf uur. Het NOS-journaal. Marjan Kokok. Drie mensen dood na aanval met granaten in luik, dader pleegt zelfmoord. Niet tornen aan hypotheekrenteaftrek bij extra bezuinigingen, zeggen VVD en PVV. En belangrijke aanwijzingen voor het bestaan van het goddeeltje. <tied> Bij de aanslag in het centrum van Luik zijn vanmiddag drie mensen omgekomen. De dader pleegde daarna zelfmoord. Ook raakten 75 mensen gewond. Dat heeft het parket van Luik bekendgemaakt. De slachtoffers zijn twee tieners en een vrouw van 64. De dader schoot zichzelf met een pistool door het hoofd. De man gooide kort na het middaguur drie handgranaten in het publiek... onder meer naar een bushokje waar op dat moment veel mensen stonden. Daarna opende hij het vuur met een mitrailleur. Rond de Place Saint-Lambert, waar de aanslag plaatsvond, brak grote paniek uit. De politie zocht onder meer met helikopters naar andere daders, maar die zijn niet gevonden.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 De agent in opleiding die vrijdag een kassière doodschoot in een winkelcentrum in Almelo... heeft daarbij zijn eigen dienstwapen gebruikt. Ook heeft hij zich later in zijn huis in Almelo met datzelfde wapen van het leven beroofd. Dat heeft het openbaar ministerie bekendgemaakt na onderzoek. Bij dat onderzoek zijn proefschoten afgevuurd met het dienstwapen. De hulzen zijn vergeleken met de hulzen die zijn gevonden in de supermarkt en in het huis.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 maken zich volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zorgen over de luchtvervuiling. 80 procent van de gemeente wil ook kunnen ingrijpen op rijkswegen als de vervuiling te groot wordt. Rond een aantal steden is de maximumsnelheid nu 80 kilometer, juist om de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgend jaar wil het kabinet de snelheid op een aantal wegen weer verhogen. De gemeente Rotterdam heeft er in een brief al bij minister Schulz van Hagen op aangedrongen van haar voornemen af te zien. Om de snelheidslimiet op de A13 bij Overschie per 1 juli 2012 te verhogen naar 100 kilometer per uur. In de Italiaanse stad Florence heeft een 50-jarige man twee mensen doodgeschoten en twee of drie verwond. Op een markt in het noorden van de stad schoot hij twee Senegalese straatverkopers dood. Later beschoot hij nog twee Senegalezen op de bekende leermarkt van San Lorenzo, vlakbij de dom in het centrum van de stad. Daarna sloeg hij op de vlucht. Toen de politie hem wilde arresteren, pleegde hij zelfmoord. De Senegalezen waren illegaal in Italië. De dader zou hebben gehandeld uit racistische motieven.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 ABB verkeersinformatie. Er staat in totaal 120 kilometer file. Dat is minder dan gebruikelijk op dit tijdstip op dinsdag. Eén file valt op op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Staat verknoppend naar de Berg, drie kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verder staan de files met de meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Hoogmade, vijf kilometer. En op de A50 Arnhem richting Oost tussen Reenkum en Knoppen e ewijk negen kilometer.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 Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carasso. 8 over 5, goedemiddag. Sneller rijden op de snelwegen. Dat valt niet goed bij Nederlandse gemeenten. Zo blijkt uit een onderlinge enquête. Bewoners in Rotterdam Overschie komen in actie. Vier doden en zeker 64 gewonden de aanslag in het Belgische Luik vanmiddag. De dader is één van de doden. Rond het middaguur begon hij op het centrale Place Saint-Lambert... met een revolver om zich heen te schieten. En ook gooide hij met granaten daar. Verslaggever Myno Remmers is op dat plein. Mino, hoe is het daar inmiddels nu? En daarmee uh, hebben we geen Mayno Remmers. De verbinding is verbroken met uh, Luik. Waarschijnlijk zijn er ongelooflijk veel uh, collega's. Kijken of wij hem nu uh, via de telefoon kunnen bereiken. Mayno Remmers die is dus op dat plein in Luik... waar dat vanmiddag allemaal gebeurde. Veel ongeloof natuurlijk bij de bewoners in België. Mayno, als het goed is, kan je mij nu horen. Um, ja. Ik vroeg jou, hoe is het daar inmiddels op die plek... waar zich dit allemaal afspeelde? Ja, dat is een beetje een onwezenlijke sfeer bij het Village de Noël. Een grote kerstmarkt hier in het centrum op dat plein. Waar uh, natuurlijk de linten van de politie omheen zijn gespannen. Waar alle ondernemers uit die houten huisjes weg zijn. Waar uh, dan nog wel een reuzenrad staat. Dat staat er doodstil bij, terwijl dat natuurlijk vrolijk had moeten draaien. En er zijn hier natuurlijk ook veel toeristen in het centrum van Luik rond deze tijd. Mensen die op die kerstmarkt ook afkomen. Die hier nu rond dat plein staan. Vragen waar heen. Moeten veel politieagenten ook op het plein nog steeds aan het werk. Veel mensen wezen net ook naar boven. Daar zagen we een heel klein vliegtuig. Ik denk dat het een soort drone is die daar rondvloog. Of dat ook van de politie is om daar nog uh, ja, wat mee op te sporen, dat weet ik niet. Er rijdt zo af en toe nog wel een ambulance uh, weg, maar toch niet meer in de grote nood. Want die kerstmarkt die ligt er eigenlijk in alle vrede heel stil bij. Uh, dat is eigenlijk gek, want dat moet vanmiddag toch een heel ander beeld zijn geweest. Het schijnt zo te zijn dat uh, de koning uh, op weg is hier naar het uh, plein... ...en dat ook de nieuwe premier hier naartoe onderweg is. En er staan hier en daar groepjes mensen ja, te wijzen, te wachten. Er zitten ook nog wat mensen in een café hier vlakbij... ...te kijken naar dat inmiddels helemaal lege plein. De man is op het dak van een bakkerij gaan staan. Hij is gaan schieten. Hij heeft drie handgranaten gegooid. Hij is zelf om het leven gekomen en heeft drie mensen gedood. Oh, Twee jonge mannen van 15 en 17 en een mevrouw van 75. Hij was connu en hij was condamné. Hij was connu voor stupefiend. Hij connu voor vijfdames, voor de man is een bekende van de politie vanwege wapenbezit, drugshandel, heling en zedenzaken. Er is nooit iets opgevallen over zijn psychische toestand of hij instabiel was. Hij was vandaag opgeroepen om zich te melden bij een politiebureau. Dank het gaat dus niet om een ontsnapping, zoals eerder is gesuggereerd. Hoe hij zelf om het leven is gekomen, zelfmoord of niet, dat wordt nu onderzocht. Wat u hoorde was de persconferentie waar de procureur-generaal bekend maakte... dat de dader alleen heeft gehandeld. Matthijs van der Wiel was bij die persconferentie en daarvoor hoorde u Mino Remmers... van de plek bij de kerstmarkt in Luik waar het allemaal gebeurde. Later deze uitzending meer over de gebeurtenissen in België. De verhoging van de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen stuit op grote weerstand bij de gemeenten. Die maken zich zorgen over de luchtvervuiling en willen kunnen ingrijpen als het nodig is. Zo blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In Rotterdam-Overschie komen bewoners opnieuw in actie tegen de geplande verhoging van 80 naar 100 km per uur. Henrik Willem Hofs langs de A13. Het verkeer rijdt keurig constant 80 op de A13 Rotterdam binnen. Mevrouw van der Horst is uh, lang gestreden, bijna tien jaar geleden voor deze 80 kilometer zone. We zijn bij ongeveer bij alle ministers toen op de koffie geweest en dat heeft geleid dat mevrouw Nederbosch destijds deze maatregel als proefmaatregel, dus als voorbeeld voor het hele land. ...heeft ingevoerd. Heeft het geholpen? Is het schoner geworden? Ja, en daar bleek inderdaad na anderhalf jaar de evaluatie... ...dat dus uh, de luchtkwaliteit was een stuk beter. Dus dat ging was gemeten in fijnstof. Want minister Schultz, die wil eigenlijk dat hier op de borden weer 100 komt te staan. Net als vroeger. Wat zou dat betekenen voor Overschiet? Het is nu al niet echt leefbaar. Ik bedoel, de feiten zijn jarenlang eigenlijk verdoezeld. Maar dan wordt het werkelijk, uh, ik zou wel zeggen, ziekelijk. Verouderde eensgezinswoningen met een plat dak. Het wijkje de bekramming staat in de schaduw van een groot geluidsscherm langs de snelweg A13. Hier weten de bewoners wel wat het betekent om zo dicht naast het verkeer te wonen. Het is nu met de, met de 80, scheelt het wel uh, iets. Maar uh, ja, als het dadelijk weer naar 100 gaat, dan. Uh krijgen we gewoon veel meer last. En wat merkt u van die uitstoot? Uh, de ramen, als ik die zeem, dan heb ik echt een zwart emmetje. En het kunststof is allemaal zwart. De waslijnen, die zijn zwart. Dus die moet ik echt eerst schoonmaken voordat ik de was op kan hangen. En als het dan weer naar 100 gaat? Ja, dan wordt het nog erger. Je merkt het aan je ramen. En als je was buiten hangt, dan wordt die goor en grijs. Dus dat merk je ook, ja. Wat vindt u van die maatregel om nou mogelijk van 80 in naar 100 te gaan. Het lijkt mij beter, omdat het misschien een betere doorstroming heeft... en dat het dan niet zo lang hier blijft uh, staan als er file is of zo. Want als er file is, dan heeft u er meer last van? Ja, dan hebben we er meer last van. Tenminste, ik vind dat ik dan meer last heb. Maar Schultz zegt, ja, dan stroomt het beter door. En bovendien, we blijven binnen de norm. Uh, normen, dat is een, uh, een rekbaar begrip. We hebben direct contact gezocht met de minister om daar toch niet in gesprek met haar te gaan. Om te laten zien dat verkeer ook te maken heeft met de mensen die ernaast wonen. En vooral dat het belangrijk is dat in het hele land vanuit de bewoners langs, langs op de gevraagde plekken, dat er dus een actie komt. En dan bedoel ik niet zozeer van zit op de Rijksweg, maar er meer gebaseerd op argumenten en feiten. Dan kijk eens aan, onze gezondheid gaat hier achteruit. En vooral ook van onze kinderen. De A13 in Rotterdam, de gemeente Rotterdam, heeft een boze brief gestuurd naar minister Schultz van Hagen. Rotterdam wil de garantie van de minister dat de luchtkwaliteit niet achteruit gaat door de snelheidsverhoging. Straks, de occupiers in Dordrecht zijn bestolen door een van hen zelf. Het was wat minder dan eigenlijk hoort op een dinsdag. Is dat nog steeds zo? Edwin Gerritsen bij de AWB. Ja. Dat is nog steeds heel zo. De dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk. Maar files veroorzaakten ongelukken, veroorzaken wel veel vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam Amersfoort, voor bij de staat 6 kilometer na een aanrijding, de rijstrook is dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, voor best 4 kilometer... En op de A12, Den Utrecht, is een ongeluk gebeurd... voor Voorburg, drie kilometer file. De rechte is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Ja, komen VVD, CDA en PVV eruit volgend jaar? De nieuwe miljardenbezuinigingen die nodig zijn. Omdat we in een recessie zitten. Dat betekent voor het kabinet minder belastinginkomsten... meer WW-uitkeringen. Het tekort dat op zal lopen. Politiek verslaggever Peter Blok in Den Haag... overziet het slagveld, Peter... En dat is uh, behoorlijk ingewikkeld voor de coalitie om hier uit te komen. Want ze zetten het allemaal behoorlijk op scherp vandaag. Ja, de mensen zijn geslepen, de stellingen betrokken. Ja, en uh, nu moeten ze dat uh, gevecht. Uh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 De WW kan worden verkort en het ontslagrecht kan worden versoepeld. Ja, dus die uh, hypotheekrente aftrekken die, uh, hangt flink boven de markt. D66-leider Alexander Pechtel wil van het kabinet snel actie en ook he economische hervormingen.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 door de verschillende partijen over gezegd wordt... dan zullen ze het daar moeilijk mee krijgen. Heeft u er vertrouwen in? Vertrouwen in dat ze eruit komen? Nou, ik heb er eerlijk gezegd, ik heb daar een hard hoofd in. Twee dingen zijn waar. Dat ze willen gaan bezuinigen, dat is waar. Dat ze het hebben afgesproken is ook waar. Dat er met het land gezond wordt, is niet waar. Dat worden spannende onderhandelingen binnen de coalitie. Ik verwacht... Dat ze er niet uit gaan komen. En uh, ik zeg dan in ieder geval voor GroenLinks... wij zullen dan niet als alternatief gaan aanschuiven. Want eigenlijk ben je dan bezig een nieuw regeerakkoord te maken. En dan hebben we de goede traditie in dit land... dat als je over dit soort grote maatregelen... nieuwe grote afspraken moet maken, die jaren gaan duren... dat je dat dan eerst voorlegt aan de bevolking. Verkiezingen. Verkiezingen. Ja, nieuwe verkiezingen dus, wil Jolande Sap van GroenLinks. Ja, waar hebben we dat meer gehoord? Job Cohen wilde die vorige week ook al. Maar ze zijn er nog niet. Nou ja, maar dat is een pessimisme. wat natuurlijk logisch is vanuit de mond van de oppositie. Wat stelt de regering, het kabinet er tegenover? En met name ook in het achterhoofd de gedoogpartner. Nou, die geven allemaal toe dat het niet makkelijk zal worden. Gedoogpartner Geert Wilders die vraagt zich af. of het wel nodig is. nog meer miljarden bezuinigingen bovenop de 18 miljard. Ik zeg in ieder geval dat we uh, eerst moeten bekijken of we moeten bezuinigen. Zo ja, in welke mate we moeten bezuinigen. Of het verstandig is om te veel te bezuinigen. Want je kan de economie daar ook mee kapot maken. In ieder geval niet helpen. En uh, nou ja, de hypotheek aan het aftrek is in ieder geval uh, iets wat wij uh, niet gaan doen. Ja, geen heilige huisjes, zei uh, vicepremier Verhagen. Maar ik hoor alle partijen toch heilige huisjes noemen. Dat geeft weinig vertrouwen. Nou, we hebben er misschien wel meer. Maar uh, we zullen volgend jaar moeten kijken of we uh, inderdaad... en in welke mate uh, we gaan ombuigen... Uh, we zullen niet tekenen voor een sociale kaalslag. Aan de andere kant willen we ook Jobco hen niet uh, uh, aan de macht helpen. Dus dat zijn allemaal moeilijke dilemma's uh, waar we volgend jaar, als het nodig is... Uh, en dat zal pas in februari blijken, en ook in welke mate het nodig is... Uh, kijken of we het gaan doen, hoe we het gaan doen en hoeveel we het gaan doen. Meneer Blok, meneer Wilders, uw politieke partner zegt nu al van... nou, ik weet nog niet zeker of dat wel nodig is, die extra maatregelen. Wat zegt u dan? We hebben allemaal onze handtekening gezet onder die afspraak... dat als de tekorten meer dan 1% tegenvallen... dat we dan aanvullende maatregelen moeten nemen. En ik ken Geert Wilders als iemand die goed is voor zijn handtekening. Misschien wil hij er wel op terugkomen? Dat uh, is een kwestie van speculeren. Nogmaals, die handtekening staat. Ik ken Geert als iemand die goed is voor zijn, voor zijn handtekening. Dus uh, in februari gaan we op grond van die gezette handtekeningen... met elkaar om de tafel zitten. Geen heilige huisjes, zei uh, vicepremier Verhagen... Hoe kijkt u dan bijvoorbeeld aan tegen de hypotheekrenteaftrek om daar iets aan te doen? De VVD is uh, al decennia van mening dat we niet moeten tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Toch een heilig huisje. Dat is een consequent standpunt. Nou, dus iedereen is een eigen uh, keuze om dit soort dingen op dit moment te zeggen. Ik doe dat niet. Want mijn stelling is dat we pas verder komen met z'n allen... als we open onderhandelingen ingaan om daar sterker uit te komen met z'n drieën. PVV en VVD willen dat niet. Nou, daarom, daarom zeg ik ook, je zou nu niet je eisen moeten stellen... Maar je zou nu met snelle na moeten denken over oplossingen. Dat is een veel betere weg om uiteindelijk tot iets te komen. En dat we dus nu niet moeten beginnen met kijk mij is stoer mijn eisen stellen. Iedereen kan met zijn eisen beginnen. Dat is echt het makkelijkste van alles. Het moeilijkste wordt om samen tot de conclusie te komen. En dat is de inzet die ik heb. CDA-fractievoorzitter Sibrand Buma, dus, uh, ze willen dus samen uitkomen... maar deze hete aardappel of potentiële bananenschil... wordt dus voorlopig vooruitgeschoven naar het voorjaar. Het wordt lastig en uh, er moeten dan opnieuw pijnlijke maatregelen worden genomen. Ja, dan moeten ze alle drie water bij de wijn doen en dat wordt lastig. Een de handtekening van Geert Wilders, daar wordt veel op gewezen vandaag. Peter Blok was dat vanuit Den Haag. Het gaat dus niet goed met de economie en dat merken ondernemers nu al. Eén van die ondernemers, Henk Sok, van Van Panhuis Hogeveen BV, een installatiebedrijf. Meneer Sok, wat gebeurde er allemaal vandaag op uw bedrijf? Als ik het heel kort samenvat, uh, elk jaar medio oktober, november... dan gaan wij ons richten op het volgende jaar, hoe staan we er nou voor? Afgelopen jaren hebben we dat ook gedaan... en hebben we eigenlijk steeds gekozen voor behoud van personeel... He, want uh, dat de tijden krap zijn, dat is al jaren zo. Technisch personeel wordt ook krap en dat willen we graag behouden. Dit jaar oktober hebben we dat weer gedaan en uh, we hebben de conclusie getrokken dat dat niet meer haalbaar is. Dus wij willen linksom of rechtsom ingrijpen. En dat betekent mensen ontslaan? Dat betekent dat we een ontslagvergunning aangevraagd hebben voor een X aantal mensen... Uh, tegelijk onze uiterste best doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen... dat gaat voor een groot, heel groot gedeelte gelukkig ook weer lukken... omdat we allerlei contacten hebben. En per saldo zal het aantal mensen... waar we eerst 17 mensen ontslag hebben aangevraagd... zal het denk ik meer komen op, uh, nou, ik zeg tussen de vijf en de acht. Tussen vijf en de acht, op een totaal van hoeveel? Nou, totaal van onze bedrijven, want Van Pannezogeveen is maar één van de bedrijven... hebben ongeveer 200 mensen in dienst. Valt dat dan mee? Dat valt op zich nog mee achteraf, ja. ja. Maar het geeft wel aan, het is wel een, het is wel een strijd, het geeft wel heel duidelijk aan... waar we de afgelopen jaren een echte keuze gemaakt hebben voor personeel. Ten koste van winst, zou je kunnen zeggen. Uh, we hebben nu wel de andere keuze gemaakt. Dat, dat kan niet meer. Dat heeft dat, te lang geduurd. Want dat was in 2008 het geval, de vorige crisis. Van, Ai, we pak, we de, pakken dan maar even wat minder winst, wij willen onze mensen behouden. En dat kan nu dus niet. Precies, het is 2008, 2009, 2010 en zelfs 2011. Hè. We doen het eigenlijk al vier jaar met steeds van... het zal het volgende jaar wat beter worden. Maar nou, dat is niet zo. De verwachtingen van 2012 zijn nog steeds dat er weinig omzet is... met weinig marges. Ja, en dan nu het vijfde jaar moeten we een keuze maken. En dat gaan we doen. Want hoe merkt u het uh, in het dagelijks werk? Nou, wij merken dat, uh, dat in de eerste plaats... er is gewoon veel minder werk, veel minder aanbod. In de tweede plaats uh, merk je dat dat... Uh, dat uh, iedereen inschrijft hè? En, en, en mensen onder de kostprijs inschrijven, uh, ja, dat is ook een bittere noodzaak voor sommigen. Nou, dat kan niet, dat kun je een keer doen, maar dat kan maar absoluut niet, want dan breng je echt uh, op lange termijn je eigen uh, bedrijf in gevaar. Nou, dat zijn we niet van plan. Als het kabinet nu moet gaan nadenken over mogelijk meer bezuinigingen volgend jaar, houdt u dan ook al zelf rekening met een nou, nog slechter scenario voor uw bedrijf volgend jaar? Nou, niet vanwege die bezuinigingen van het kabinet, want, want op zich heb ik het idee dat het kabinet uh, uh, midden- en kleinbedrijf nog wel, wel steunt. Dat idee hebben we met z'n allen wel. Maar wel gewoon vanwege het aanbod van werk. Het aanbod van werk en uh, ja, het, het aantal uit te voeren klussen, dat is gewoon zo laag geworden. En dat is iedereen zo scherp op dat de marges de marsjes zijn verdwenen. Dat is eigenlijk het item. Hoe blijft u optimistisch? Nou, in de eerste plaats uh, door het mooie weer buiten, maar in de tweede plaats uh, vroegtijdig je plan trekken, zoals we dat nu ook gedaan hebben voor 2012. Want daar praten we over. Maatregelen treffen voor 2012. Vroegtijdig je plan trekken, dat brengt die eigen organisatie, ondanks dat we zeggen een aantal mensen zullen ontslagen moeten worden, brengt er toch opluchting, want er is duidelijkheid. Hartelijk dank, Henk Sok, ondernemer in Hogeveen. Die dus mensen moet gaan ontslaan op de dag dat het CPB bekend maakte dat meer ondernemers daar niet aan zullen ontkomen. Dan de categorie klein leed. De penningmeester van Occupy Dordrecht is sinds enkele weken spoorloos. En het geld dat hij voor zijn mede-occupiers beheerde ook. Jan Norton is een van die deelnemers van Occupy in Dordrecht. Goedemiddag, meneer Norton. Uh, goedemiddag, hier met Jan Noorton van Hokkentije Dordrecht. Ja, goedemiddag. Zeg, uh, penningmeester weg, geld weg, om hoeveel geld gaat het? Het gaat om plusminus, ja, zeg maar, roughly 50 euro. 50 euro, en waar was dat geld voor bestemd? Uh, dat geld was bestemd, uit, zeg maar, zijn donaties voor, uh, ja, als een tent gerepareerd moet worden of als er iets moet gekotst uh, worden, papierwerk, noem maar op, plakband, dat soort dingen allemaal. En die man is ook verdwenen, helemaal geen contact meer met hem gehad? Uh, nee, we hebben hem niet kunnen vinden. Oh. En hoe zit dat dan bij zo'n Occupy-beweging? Jullie kennen elkaar niet? Nee, ja, niet iedereen kent ken elkaar waar hij precies woont. Weet je wel, iedereen komt bij elkaar en ik heb nog een, zeg maar een spontane Occupy-beweging. Mm -hmm. Ja, en dan stel je iemand aan een spanningmeester, dan blijkt hij dus niet te vertrouwen te zijn. Ja, en, en ik weet niet precies wat er aan de hand is, want we hebben hem niet gezien. Hè. Ja, er kan van alles met hem voorgevallen zijn, dus ik heb geen idee erover. En is er iemand die weet waar die uh, gevonden zou kunnen worden? Niet echt. Geen aanknopingspunten? Uh, waarschijnlijk in het uitgangsleven, uh, le zeg maar, in Goerdrecht. Mm. Maar voorlopig van die, iemand van ons heeft het nog niet gevonden, zeg maar. Mm. Nu protesteert de Occupy-beweging natuurlijk tegen zelfverrijking van de banken. En dan ja, krijg je dit. Ja. Dat is wel heel ironisch, natuurlijk. Ja, dat is, dat is heel ironisch. Dat is ja dat dragen eraan. Uh, en nu met de pet rond voor een nieuwe pot? Uh, nou, we hebben in altijd, zeg maar, een donatiepot uh, staan. Ja. Dus er zijn altijd mensen die geven wat, maar het gaat gewoon om het principe, zeg maar. Ja. Maar ja, we zijn ook nieuw nieuwsgierig meer wat er met de, met de jongen zelf is gebeurd. En wordt de politie hier nog voor ingeschakeld? Uh, nee, nee, nee, nee, ik probeer eerst gewoon even uit te vinden wat er aan de hand precies is. Je weet, je weet het niet, het is via het internet helemaal uit de hand gelopen, zeg maar. Hoe, hoe bedoelt u, via het internet uit de hand gelopen? Nou, er is, er is een berichtje onderling geweest, en dat is door de media opgepakt. En nu wordt die man overal van beschuldigd, terwijl u zegt, er kan eigenlijk ook nog wel een ander verhaal achter zitten. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Misschien is hij ziek, of zo. Dat, dat, dat zou ook kunnen, dus. Nou, stel dat hij naar Radio 1 luistert, um, dan kan hij dus uh, met die 50 euro terugkomen bij u. Ja, tuurlijk, want dan kan hij gewoon weer uh, bij ons uh, terugkomen. En wij zullen niet te snel oordelen over hem. Um, staan die tenten Beter. er nog trouwens? Gaat die actie gewoon door in Dordrecht? Ja, we blijven, we blijven het volhouden, dus, uh, het wordt steeds groter en groter, dus, uh, dus heel veel uh, sympathie van uh, de mensen, ook van het gemeentehuis. Dus daar krijgen we zelf support van. Mm. Nu, we we begint het ook een beetje te dagen, want ik mag er wel eens koffie drinken en dan krijg ik steeds meer praatjes. Oké, okay. nou, goed zo. Jan Norton, sterkte daar in Dordrecht, met de kas en met de hele beweging. Ja, jullie ook in ieder geval bedankt. Dag.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 Vier doden en 75 gewonden bij het drama vanmiddag in Luik. Een man gooide granaten naar een bushokje en begon te schieten. Daarna pleegde hij zelfmoord. De dader was voorwaardelijk vrij nadat hij een straf had uitgezeten voor drugs en wapenbezit. De agent in opleiding die vrijdag een cashier doodschoot in een winkelcentrum in Almelo heeft daarbij zijn eigen dienstwapen gebruikt. Ook heeft hij zich later in zijn huis in Almelo met datzelfde wapen van het leven beroofd, zo meldt het OM. De Eerste Kamer is erg kritisch over het verbod op onverdoofd ritueel slachten. De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd, maar PvdA, GroenLinks, D66 en de VVD... hebben veel vragen bij het beperken van de godsdienstvrijheid. De christelijke partijen zijn sowieso tegen. Bij een brand in een appartement in Amsterdam-West zijn zeven mensen gewond geraakt. Ze hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg zijn zeven andere appartementen in de flat ontruimd. En in de Italiaanse stad Florence heeft een man twee Senegalese straatverkopers doodgeschoten. Ook nam hij drie anderen onder vuur. Ze raakten gewond. De man was lid van een fascistische beweging en zou hebben gehandeld uit racistische motieven. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Gerrit Hiemstra. Het is nu droog in het hele land, maar in het westen, midden en noorden van het land neemt de buigheid vanavond weer toe. Na middernacht wordt het dan weer droog op een enkele bui aan de kust na. Temperatuur vannacht een graad of 6 in het westen en zo'n 3 graden in het oosten. De wind blijft uit het zuidwesten waaien, windkracht 4 tot 6. En dan morgen. Morgenochtend trekt een klein lage drukgebied recht over het land. En dat levert regen op. En ook de wind kan tot korte tijd aanwakkeren naar stormachtig. Morgenmiddag zijn er dan opklaringen en in de kustprovincies een enkele bui. Temperatuur morgen een graad of 7. En de wind die waait morgen uit het zuidwesten is vrij krachtig tot hard windkracht 5 tot 7... Aan de kust en op het IJsselmeer, ochtends enige tijd stormachtig windkracht 8. Namorgen blijft het uitermate wisselvallig. Donderdag trekken er weer buien over. Later op de dag zou het even rustiger moeten worden. Vrijdag dan weer een nieuw lage drukgebied wat dicht langs ons land gaat trekken. Daardoor veel regen, mogelijk veel wind. In het weekend wordt het wat rustiger en ook iets kouder. Aan verkeersinformatie. het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat 120 kilometer file in totaal. De files die opvallen worden veroorzaakt door ongelukken. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat verknopend bij de Berg... vijf kilometer na een aanrijding, de rechterrijstrook is dicht. De A4, Haag Amsterdam, verzoekt de drie, de linkerrijstrook is daar dicht. De A12 bij Den Haag richting Utrecht, verknopend Prins Klausplein... drie kilometer, de rechterrijstrook is dicht. En bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda... verknopend de Bresseplein een file van negen kilometer...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 minuten over half zes. Voor de ontwikkelingen in Luik kunt u terecht bij ons liveblog bij nos.nl... na zessen meer over de situatie in België. Westerse autofabrikanten verplaatsen de productie steeds vaker naar lage lonenlanden in het Verre Oosten of in het voormalige Oostblok. Fiat is vandaag uitzondering op die regel. De Italiaanse autofabrikant bouwde de Panda tot nu toe in Polen, maar kiest met een nieuwe generatie van dat stadsautootje voor Zuid-Italië bij Napels. Louis Dekker bezoekt de Fiat-fabriek in Italië. In smetteloos witte pakken verwelkomen de werknemers van de fabriek De Wereldpers deze week in Pomigliano Darco. Welcome future. Het kost ze niet veel moeite om vrolijk te kijken. Daar hebben ze alle reden toe. Want de afgelopen jaren hebben ze het hier heel moeilijk gehad. Er was weinig werk, hun lonen werden doorbetaald door de overheid, maar de toekomst zag er verre van rooskleurig uit. Zeker toen Fiat-topman Marquione dreigde de zaak hier volledig te sluiten. De werknemers hier kregen een keiharde keuze voorgelegd. Harder, efficiënter werken, niet zeuren over onregelmatige werktijden... minder staken, minder ziek zijn. En het alternatief was eigenlijk geen alternatief. Namelijk sluiting van de fabriek en productie, net als bij de oude panda, in Polen. Het is duidelijk welke keuze de werknemers hebben gemaakt. Welcome, Vakbondsleider Stefano Birotti sprak er schande van... Natuurlijk kiest iedereen voor zijn baan, zei hij. L'intenzione è quella di avere un futuro lavorativo. Het is alsof ze een pistool tegen je hoofd houden en dan vragen of je dood wilt of niet. Quindi è come se tu ti puntassono una pistola alla tempia vuoi morire o no? Welcome back, Panda. Welcome back to the Italy that gets things done. De nieuwe derde generatie Panda is ontworpen door de Italiaan Roberto Giolito. Giolito. Close the hij is er trots op, uiteraard. Maar hij vindt het ook een mooi verhaal dat een van de iconen van Fiat nu terugkeert naar Italië. Ja, het is zo'n icon voor veel werknemers hier, als een Italian product. En die als het erop aankomt heel hard willen werken. Het beste van Italië in termen van uh, skills en de capacity om te reageren op de crisis. And I love this mentality. Jolito beseft dat de werknemers in Pomigliano een hele nare tijd achter de rug hebben met veel onzekerheid. En dat fiat topman Marchione het spel keihard heeft gespeeld. Maar dat was in zijn ogen een noodzakelijk kwaad. He had to insist in creating a change of mentality. This is the kind of reaction you you had to do when times are, are restricting our possibilities. Want Italië moet vooruit. This is changing our. Mentality, this is changing our reputation in the world. I mean, this is what the Italian people deserves to go ahead. Welcome innovation. De fabriek heet Giambattista Vico en is niet nieuw. Er zijn hier al heel wat auto's geproduceerd de afgelopen decennia. Maar het terrein is gemoderniseerd. En niet zo'n beetje ook. Mensen die er wel eens eerder zijn geweest, in een ander tijdperk, die herkennen de fabriek bijna niet meer. Zoals autojournalist Hans van Sunder. Voor zover ik weet is het een. Uh... Is het een werkeloze project geweest dat uh, vreselijk door de Italiaanse staat is uh, gesubsidieerd om hier mensen aan het werk te krijgen. Is er nog iets wat doet denken aan de jaren 80? Nee, niets. Nee, echt niets. De fabrieken zelf lijken bijna op laboratoria en vroeger was het echt, was het echt oud. Was het was echt half vervallen, ook de buitenkant van de gebouwen is. Het is echt heel modern geworden. Een heel contrast met de jaren 80. Maar ook een heel contrast met pakweg twee jaar geleden. De mensen die hier werken, die hebben jarenlang eigenlijk niks gedaan. Het, het mooie verhaal daarvan is dat, dat mensen... Het ligt hier natuurlijk vlakbij Napels. Als de voetbalvereniging Napels had verloren... en op maandagmorgen was gewoon 20% van de mensen was ziek thuis. En dat op zich is nog niet zo erg, want dan wordt de productie omlaag geschroefd... maar de andere mensen hadden er zo de ziekte in... Dat je moest dus niet uh, een auto kopen, een Alfa 33 kopen die op maandag was gemaakt. Want dan waren er rustig een aantal onderdelen vergeten. Ja, maandagauto's zijn altijd slecht, maar in Napels nog net even wat slechter dan elders in de wereld. Dat was echt... <laughs> Ik heb een verhaal gehoord dat iemand een auto kreeg en er zat geen koppelingspedalen in bijvoorbeeld. Welcome back, Panda. Welcome back to the Italy that gets things done. Creato <laughs> in Italia. Bijdrage was dat van Louis Dekker vanuit Italië. Er zijn uh, geen taboes bij extra bezuinigingen, dat hoorden we de afgelopen dagen van CDA-ministers. Ook de beperking van de hypotheekrente-aftrek is bespreekbaar, zo lijkt het. Alleen niet voor gedoogd partner PVV, dat zijn Wilders vandaag, en de VVD wil er ook niet aan. Hugo Primus is emeritus hoogleraar bouwkunde en woningmarkt van de TU Delft. Hij heeft vorig jaar meegeschreven aan een voorstel van de SER, hoe je die aftrek van de hypotheekrente kan beperken. En wij dachten, meneer Primus, goedemiddag, we gaan... Ja. We gaan toch even met u praten, want wie weet hebben ze er wat aan in Den Haag. Met dat voorstel is vorig jaar uh, niks gedaan. Gaat u nu de coalitie voor de zekerheid even een nieuw exemplaar opsturen? Uh, het is een uh, rapport van een commissie, uh, En ik denk dat de betrokkenen dat rapport wel hebben. Maar toen zei men, ja, dat is natuurlijk allemaal politiek helemaal niet interessant. Sindsdien zijn er wel een paar belangrijke dingen veranderd. Het eerste is dat nu de bezuiniging natuurlijk een belangrijke aanleiding is om naar te kijken. We praten toch over een uitgavenpost van 11,4 miljard euro op jaarbasis. Dat is natuurlijk provocerend in bezuinigingstijd. En het tweede is een uitspraak van de heer Knot, de Nederlandse bank, nu een maand geleden, die duidelijk maakte dat die hypotheekrenteaftrek ook een groot probleem is in toenemende mate voor banken. Het gaat niet alleen om risico's voor huishoudens, maar ook meer en meer voor banken. Uh, dus die dingen samen maken toch dat de ideeën van die zijcommissie denk ik ineens zeer actueel zijn geworden. Want als je kijkt naar die miljardenbezuinigingen... He, om daarmee te beginnen, die zijn nodig. Hoeveel gaat er nou jaarlijks van het Rijk naar die hypotheekrente-aftrek? Hoe groot is die kostenpost? Wat ik zei, 11,4 miljard euro uh, op jaarbasis. Ja. Daar staat dan tegenover de opbrengst aan eigen woningforfait van 2,2 miljard. Maar het gaat dus echt om groot geld. En waardoor is dat systeem ooit ontstaan van het rondpompen van dit geld? dat is eh, een lange tijd geleden redelijk argeloos ontstaan. Ik denk zelfs de tijd dat we nog eigen geld moesten betalen... als je een huis kocht en annuitaire leningen afsloot. En je kon het toen nog beschouwen als een manier... om de barrière om te kopen wat te, te, te slechten. Alleen eh, sinds de jaren negentig hebben we allemaal ontdekt... Eh, alle een nieuwe hypotheekvormen. De meest populaire was de aflossingsvrije hypotheek. En toen werd dus kopen niet meer geassocieerd met sparen... maar vooral met schulden maken. En sindsdien is Nederland met 640 miljard euro... Uh, uh, schuld hypotheekschuld de kampioen in de Europese Unie. En, en als en je dat... dat gaat afbouwen, hè, dat systeem... Ja. welke termijn is dan realistisch? De SER-commissie heeft het over een periode van een jaar of 25 heeft destijds nog gedacht, laten we nou even wat, een paar jaar wachten... want de woningmarkt is misschien wat gevoelig. Alleen de woningmarkt is nu zodanig eh, tot stilstand gekomen... dat dat argument niet meer zo speelt. Maar je moet het dus heel geleidelijk doen. Overigens. Het gaat erom dat je niet alleen het kopen uh, hervormt, maar ook het huren hervormt. En in beide gevallen heb je het dan over geleidelijke stappen van een jaar of 2025. En hoe, hoe ga je zoiets doen dan? Hoe pak je het aan? Ga je gewoon die aftrek minder maken? Daar zijn allerlei technieken die de luisteraar misschien niet helemaal interesseren. Uh, heer Knot die heeft voorgesteld, uh, laten we die hypotheekrente-aftrek intact laten... Maar laten wij nou net doen alsof huishoudens elk jaar aflossen... zodat het fiscale voordeel wordt afgebouwd. Dan ben je als rijk daar minder tijd aan kwijt. Je kan dan volhouden dat je het systeem in stand laat. Je kan zelfs volhouden dat we per 1 augustus jongsleden... toen de gedragscode voor de hypotheekfinanciering is aangepast... sindsdien is de tophypotheek verlaagd... en sindsdien moeten we tenminste de helft van hypotheken aflossen... dat er al veranderingen zijn aangebracht. Maar... Dat is dus de weg die je kan bewandelen, die Knot aangeeft. De CER-commissie denkt dus meer aan de volgende lijn. Het is nu een aftrekpost die te vinden is... in de inkomensbox van je inkomstenbelasting. Dat betekent hoe hoger je inkomen is, hoe meer je profiteert. Dat is dus 52% voor de hogere inkomens. Als je dat stapje voor stapje reduceert tot het uiteindelijk 30 is... dan zou je die hypotheekrenteaftrek kunnen overhevelen naar de vermogensbox. En dan ben je van dat rare herverderende effect... dat de hoge inkomens het meeste profiteren, ja. daar ben je dan van verlost. Maar dat is dus het verhaal van het belastingbudget. Wat betekent het voor de waarde van koophuizen? Want straks als er geen aftrek meer is... zullen mensen dan ja, een stuk minder dure huizen kunnen betalen. Ja, eh, maar een van de nadelen van het huidige systeem is dat de prijzen van woningen daardoor zo'n 20% hoger zijn dan ze anders zouden zijn geweest. Dus starters hebben eigenlijk van de hypotheekrente aftrek op die manier heel veel last. De woningmarkt is op dit moment 20% te hoog volgens u? Ja, dat nou niet echt volgens mij. Dat is door diverse instellingen becijferd en geschat. En daar is men het redelijk over eens. Uh, ik vind het grappig zoals. Uh, de heer Rutte destijds reageerde op dat voorstel van Knot. Die zei natuurlijk dat er niet getornd mag worden... aan de hypotheekrenteaftrek. Maar hij heeft ook gezegd, en dat vond ik een interessante uitspraak... dat je de hypotheekrenteaftrek toch ook zou kunnen zien... als een compensatie voor de hoge inkomstenbelasting. Oké, okay, maar nog even. Als, je dus, als je het dus omdraait, dan zeg je... oké, okay, dus als die inkomstenbelasting wat zou dalen... dan kun je alleen al om die reden de hypotheekrenteaftrek uh, afbouwen. En dan zou je voor de korte termijn moeten zeggen... ik ga de opbrengsten... Inzetten om de tekorten van de overheid bij te spijkeren. Maar na verloop van tijd, als de financiën wat meer op orde zouden zijn, kun je dus inderdaad denken aan een uitwisseling van dalende hypotheekrenteaftrek of, en ook een dalende inkomstenbelasting. Dat is de lijn die Groot-Brittannië heeft gevoerd, geïnitieerd ook alweer door de conservatieven. Dus dat zou toch een lijn zijn waarop vele VVD'ers en CDA'ers zich zouden kunnen verenigen. En die zouden op dit punt een prachtig monsterverbond kunnen op. sluiten... met PvdA, D66 en GroenLinks, om U, maar eens een paar partijen te noemen. U loopt even vooruit op het politieke steekspel. Nog één ding, want als het een serieuze optie is die aftrek beperken... stort dan de huizenmarkt niet in elkaar, zoals je vaak hoort. Nou, die huizenmarkt is er in elkaar gestort. Dus dat kan niet heel veel slechter. Um, maar je zult het um, zeer geleidelijk moeten doen. En ook moeten zorgen dat je een aantal flankerende maatregelen neemt. We hebben bijvoorbeeld honderdduizenden huishoudens op het ogenblik. die een schuld hebben die groter is dan de waarde van de woning. Ja, dat is natuurlijk een hele riskante categorie. Maar ik denk dat een heel belangrijk aspect is. dat als een overheid. met het perspectief van een langdurig beleid. en een continu beleid. Vastigheid kan geven aan de bewoner-eigenaren... dat dat op zichzelf een heel belangrijke uh, lijn is... waar de woningmarkt zelfs weer van kan opveren. Een uh, discussie die weer actueel is geworden. Meneer Primus, Hugo Primus. hartelijk dank voor uw uh, toelichting. Graag gedaan. Dag. Dank u wel. De Fransen die krijgen alvast miljarden bezuinigingen om de oren... en daar pikken ze het niet. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk. Op dinsdag er staat nu 150 kilometer in totaal. Twee files vallen op op de A4 Den Haag-Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. Voor Zoete staat 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de langste file staat op de A50 van Arnhem naar Os tussen Renkum en Knoop het Ewijk. 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Hoe lang nog heeft Frankrijk de AAA-status? De afgelopen maanden werd de Franse overheid... meerdere malen gewaarschuwd door kredietbeoordelaars. En tot twee keer toe reageerde de Franse overheid... met miljarden bezuinigingen. Vandaag werd er in heel Frankrijk gedemonstreerd. Ook in Parijs. Tegen de bezuinigingen, maar ook tegen de kredietagentschappen. le nou, waarschijnlijk kunnen ze binnen de internationale zelfs horen... want op nog geen 300 meter van de plek waar deze demonstratie begint is het hoofdkantoor van kredietbeoordelaar Moody's... de boeman van de demonstranten die in oktober al Frankrijk al heeft gewaarschuwd... voor het aanstaande verlies van de AAA a status die volgens de actievoerders de macht heeft overgenomen van de staten. De de in uh, plaats van dat de bevolking de macht heeft... is die dus overgedragen aan de markten, aan de kredietbeoordelaars... zegt deze meneer. En die hebben niet kunnen voorkomen, dat de crisis alleen maar erger is geworden. De strijd tegen het kapitalisme betreft niet iedereen. Sissend liggen de hotdogs hier te wachten op de volgende klanten van het kraampje. In de schaduw dus van het kantoor van Moody's. Onder de demonstranten ook een presidentskandidaat, Jean-Luc Mélenchon van een linkse splinterpartij. Het is beslot van rekening verkiezingstijd. Uh, hoe verklaart u de macht van die kredietagentschappen? Alors le pouvoir qui a été donné à Moody's et aux autres agences de notation. Uh, ne vient pas du ciel. Il a été de leur ce pouvoir. Het was Europa, de Europese Unie die de kredietbeoordelaars de macht heeft gegeven, zegt Mélenchon. Want die kredietbeoordelaars zijn niet uit de lucht komen vallen. Nee, dat zijn ze zeker niet. Maar over het algemeen wordt toch gezegd dat die agentschappen nou juist heel goed in staat zijn om onafhankelijk de temperatuur op te nemen van, van een land. Defoe on dit, oh c'est een thermomètre... Maar het is de eerste keer dat we een thermometer zien die de fiebre. Het mag dan een thermometer zijn, zegt de presidentskandidaat. Ik heb nog nooit een thermometer gezien die, die de patiënt zelf koorts bezorgde. Maar als het u dan zo stoort, valt er nog wat tegen te doen? Er moet niet een systeem zo dément Dat is niet zo dément, non? Maar natuurlijk, het is wat er is beslist, het is het contraire. het draadse beslissingen nemen is dus het devies van Mélenchon. Precies doen wat die agentschappen niet willen. President Sarkozy en de Franse regering proberen juist, zou je kunnen zeggen, in de pas te lopen. Zou een andere president de macht van die agentschappen kunnen breken? Oui, ja, dat kan veranderen, dat kan, dat, kan. dat is niet obligatoire. Car il y a en France, comme dans tous les pays d'Europe, een grande convergence entre la droite et les socio-démocrates, sociaux libéraux die sont d'accord pour faire l'austérité, die pensent que ja. oui. Daar klinkt toch wat berusting in door. Want hoewel er over vier maanden hier verkiezingen zijn en we misschien een nieuwe president krijgen, dan nog wat kan die president doen, wat kan hij veranderen. Zolang in Europa er consensus bestaat over de macht van die kredietbeoordelaars, dan verander je niet zo heel veel als president van Frankrijk in je eentje. Correspondent Ron vanuit Parijs. Marianne Thieme stond vandaag in de Eerste Kamer... met haar wetsvoorstel om het onverdoofde ritueel slachten te verbieden. Er is veel weerstand tegen in de Eerste Kamer. Het kwam wel door de Tweede Kamer. Um, het lijkt er nu op dat uh, de Senaat geen meerderheid uh, haalt voor dat voorstel. Politiek redacteur Hans Andringa. De afgelopen maanden hebben de senatoren... het wetsvoorstel van Marianne Thieme goed bestudeerd. En ze komen vandaag met stevige kritiek. Ook van de partijen die in de Tweede Kamer het wetsvoorstel hebben gesteund. VVD, Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks in de Eerste Kamer... vinden dat een verbod op het onverdoofde ritueel slachten in Nederland... geen einde maakt aan die praktijk. Het zou zich alleen naar het buitenland verplaatsen. En verder is er kritiek dat de afweging tussen de vrijheid van godsdienst... en het dierenwelzijn door teamen niet zorgvuldig genoeg wordt gemaakt. Ze zou te gemakkelijk de waarde van het dierenwelzijn... zwaarder laten wegen dan de godsdienstige waarde.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 Na het eerste deel van het debat hebben zowel de voor- als de tegenstanders nog geen meerderheid. Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks moeten vanavond nog een besluit nemen. De VVD, die tegen een verbod is, probeert de twijfelaars over de streep te trekken. Tussen de 1 en 2 miljoen dieren per jaar worden ritueel geslacht. En het aantal dieren dat in de gewone slachthuizen terechtkomt is vele malen groter. En ook daar is nog veel te verbeteren, zegt Siberschaap van de VVD dus laten we proberen het lot van alle dieren te verbeteren. Nu zijn we als fractie zeker van overtuigd dat onoordeelkundig... onbedwelmd slachten, het dierwelzijn schaadt... en dat hier tegen moet worden opgetreden. Dit geldt echter niet alleen deze wijze van slacht, maar ook de gangbare. Ook daar zijn aanpassingen wenselijk. Daarom moet er doorlopend worden gezocht naar verbeteringen. Een traject dat de rituele en de industriële slacht omvat. We pleiten hier dus voor criteria voor zowel de rituele als de gangbare industriële. Is initiatiefneemster bereid haar wetsvoorstel in te trekken... en ruimte te maken voor wetgeving die zich hier op richt. Later op de avond moet duidelijk worden of het wetsvoorstel een meerderheid krijgt. En dus de stemmen van Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks zullen de doorslag geven. Maar na aanleiding van het eerste deel van het debat zijn de voortekenen voor teamen niet gunstig. Wat is Hans Andringa vanuit Den Haag? Het aantal mensen dat gewond raakte bij de aanslag in Luik... is opgelopen tot 75. Vier mensen onder wie de dader kwamen om. De dader zou zelfmoord hebben gepleegd. Verslaggever Mathijs van der Wiel ging kijken bij het Paleis van Justitie... waar buiten op het plein de aanslag was. Hallo. Chaos voor de poort van het paleis van justitie. De politie die het plein afzet weet ook niet waar de mensen heen gestuurd moeten worden. De moeder en haar dochter die vlakbij de plek van de aanslag aan het winkelen waren. Ze moesten de winkel uit. Waar naartoe? Eerst naar een andere winkel. En na vijf minuten moesten ze een pizzeria in. En daar moesten ze naar de eerste verdieping. Er werd gezegd dat het beneden te gevaarlijk was. En daar zijn ze lang gebleven. En nu hebben ze een andere zorg. Ze willen weten hoe ze een auto weg kunnen halen die in het afgezette gebied staat. En binnen op de binnenplaats van het eeuwenoude Paleis van Justitie, daar heerst ook chaos. Hulpdiensten, het Rode Kruis breken de grote groene tent die was neergezet alweer af. Mensen die hulp nodig hebben, worden toch naar een andere plek gestuurd. Ja, omdat de Zoals deze man en zijn vriendin die hij hard vastklemt. Ze is bang. Ze moest zo huilen. En deze man hij is bijna geraakt door een kogel. De vrouw achter hem werd wel getroffen. Hij is in shock.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 En dat nieuws uit Luik heeft websites over de hele wereld bereikt. En twitteraars die melden paniek en chaos in de Belgische stad. Ze zijn geschokt over het nieuws, leven mee... en klagen over het gebrek aan informatie. Op Twitter wordt gezegd dat de dader eerder is veroordeeld... tot drie jaar cel voor grootschalig wapenbezit. En onder andere Pauline Valkenet van RTL Nieuws wijst ons erop... dat er vandaag ook een schietpartij was in Florence... waar vermoedelijk een extreemrechtse Italiaan... twee Senegalezen doodschoot. In de media natuurlijk ook... dat slechte nieuws over de economie. Op zich had iedereen de recessie wel aanzien komen, maar dat het zo erg zou worden, dat was nou ook weer niet door iedereen voorzien, schrijft het NRC Handelsblad. Een krimp van een half procent, maar ook een begrotingstekort van 4,1 procent en de werkloosheid die met 90.000 mensen omhoog gaat. De NRC concludeert hierop volgen bezuinigingen. Minister De Jager heeft al gezegd dat dat inderdaad vaststaat, alleen de mate waarin is nog onduidelijk, al dus NRC. En De Jager voorziet dat het regeerakkoord moet worden opengebroken om nieuwe miljarden bezuinigingen door te kunnen voeren. PVV-leider Wilders is in het openbaar al begonnen met onderhandelen. Niks doen aan de hypotheekrenteaftrek is zijn boodschap wel aan ontwikkelingssamenwerking. Economie-website Z24 doet er nog een schepje bovenop. Door de economische krimp daalt ook de koopkracht. Volgend jaar daalt hij met 1,25 procent. De prijzen stijgen met 2,25 procent. En de eurocrisis maakt het allemaal ook niet makkelijker. Iran is niet van plan om de Amerikanen het onbemande vliegtuigje terug te geven... dat vorige week in Iran werd neergehaald. De regering van Iran wil namelijk eerst excuses van de Amerikanen. Het leger van Iran wil het toestel graag bestuderen... en heeft daar nu eindelijk de gelegenheid voor. Een presentator van Al Jazeera legt het uit. De video confirms drie very belangrijke facts. Eerst dat Iran een stealth-looking heeft. That it seems to be in very good condition, no obvious damage from possibly having been shot down or crash-landed. And then three, and this is the most important fact for both the Iranians and the U.S., that the central housing group, right in the middle of the drone, this is where the communications, surveillance, and encryption software would be, seems mm -hmm. to be perfectly intact. Naar Rotterdam heeft nu ook Utrecht geprotesteerd tegen de afschaffing van snelheidslimiet van 80 kilometer op snelwegen rond de stad. In Rotterdam werd de snelheid bij Overschie in 2002 al verlaagd naar 80 met positieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. Onder meer op de website van Poon valt te lezen dat de gemeente niet blij is dat de minister de maximumsnelheid weer naar 100 wil verhogen. De gezondheid van de Rotterdammers is blijkbaar niet belangrijk genoeg, zegt VVD-wethouder Balieu. Tot zover het mediaoverzicht. Na 60 zijn we terug. Tot zo.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 Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis.